8 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Henk Krol wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen... de lijsttrekker voor de partij 50+. Plus. Hij is nu lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ook stond hij op de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Vorige week werd al bekend dat Krol de lijst van 50 wilde aanvoeren. Maar toen zei partijvoorzitter Nagel dat er mogelijk nog meer kandidaten waren. Vanavond maakte de partij bekend dat Krol de enige is... die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is vooral bekend als hoofdredacteur van de Gaykrant. Hij ziet zijn inzet voor 50PLUS als onderdeel van de emancipatiestrijd... waar hij zijn leven lang aan heeft gewijd. Ik heb mijn hele leven lang gestreden voor de rechten van mensen... die in de verdrukking zaten, en ik ga dit nu uit volle overtuiging... voor de ouderen doen, zegt Krol. De militairen die in 1977 een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt... krijgen een insigne. Er komt ook een onderscheiding voor de militairen... die waren betrokken bij de bevrijding van de school in Bovensmilde. Minister Hille heeft dat bekendgemaakt.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 De, de, de 90-jarige prins mist nu de rest van de festiviteiten... rond het diamantenjubileum van zijn vrouw. Elisabeth zit 60 jaar op de troon. Vanavond wordt het vierdaagse feest afgesloten... met een popconcert bij Buckingham Palace. Koningin Elisabeth is van plan dat gedeeltelijk bij te wonen. Het weer vanuit het noordwesten opklaringen, maar ook nog een enkel buitje. Vannacht vrijwel overal droog, kans op mist en 4 tot 8 graden. Morgen overdag zon en wolken en in het oosten kans op een bui... en dan wordt het 15 tot 18 graden.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 En we hebben het zo over Queen Elizabeth... die vier dagen viert in verband met haar 60-jarig jubileum. Haar man is wel inmiddels trouwens ziek geworden, helaas. Maar we gaan eerst om te beginnen naar Parijs, naar Roland Garros. Want onze Arantxa Rus, die staat daar op de baan. Uh, Mark Brasser, vertel, doet ze het goed? Uh, ze doet het op zich wel goed. Alleen ze heeft ontzettend veel moeite met het uh, powerspel van haar uh, tegenstandster Kaya Kanepje uit Estland. Uh, die dicteert eigenlijk vanaf de baseline. Uh, maakt heel veel uh, power dus van, vanaf de baseline. En ja, Rus kan daar uh, niet mee omgaan. Die kan niet mee in dat spelletje. Dat ze heeft heel veel moeite ook met haar service Aranske Rus. Dat kan liggen aan de omstandigheden. Uh, winderig, zware baan, zware ballen. Ja, haar service is natuurlijk wel een belangrijk wapen. Ze haalt uh, haar service game. Ja, die wint ze niet in de eerste set die inmiddels gespeeld is. En die Rus met 6-1 heeft verloren. Heeft ze niet één keer haar service gewonnen. Ja, het is zaak voor de Nederlandse om het spel, om dat, dat powerspel van Kanepi te gaan ontregelen. Om een beter gravelspel op de baan te leggen. Rus meer variëren. Misschien een keer een dropshot tussendoor. Die Kanepi laten lopen. Links, rechts, korte ballen. Dat is het, de opdracht voor Aranske Rus. Want als ze de, dat tempospel met de Estra aangaat vanaf de baseline... Ja, dan gaan ze er niet winnen. Want ze wordt gewoonweg overpowered. Aranske Rus inmiddels wel in de tweede set op een 2-0 voorsprong. Kleine opleving dus voor de Nederlandse... Hopen dat ze hier hoop uit kan putten. Dat dit er de kracht geeft om door te gaan. Eerste set dus 6-1 verloren. In de tweede set een 2-0 voorsprong voor Aranska Rus. Dankjewel, ja, want ze moet doorzitten. Ze is onze hoop daar in de Roland Garros. Ik zei het, we gaan het hebben over Queen Elizabeth. Oh, Ja, het Engelse volkslied speciaal voor de Engelse koningin Elizabeth. Ze viert haar diamantenjubileum. Dat wil zeggen dat ze al 60 jaar op de troon zit daar in Engeland. Afgelopen weekend, misschien heeft u het gezien... was er een gigantische botenparade. En straks, over ongeveer een half uurtje... begint er een concert speciaal voor haar... in de tuin van Buckingham Palace. Hier tegenover mij zit Ben Kolster... Goedenavond. Dag Margreet. Koningshuis deskundige. U volgt het Engelse, Koningshuis, maar ook het Nederlandse al jaren op de voet. U had daar moeten zitten natuurlijk in Engeland toch? Ja, eigenlijk had ik een uitnodiging verwacht ja. om, uh, om langs te komen. Maar dat is er niet van gekomen. Dus we moeten vanavond uh, via de BBC kijken naar uh, dat prachtige concert. Overigens niet in de tuin van Buckingham Palace, maar uh, op het voorplein. Ja. Uh, daar staat voor Buckingham Palace uh, een enorm standbeeld van haar voorganger. gangster, moet ik eigenlijk zeggen, die ook 60, ruim 60 jaar op de troon heeft gezeten. Koningin Victoria. Mm -hmm. En rond dat Victoria Memorial is een podium heel ingenieus, heel mooi gemaakt. Is er een podium omheen gebouwd. Gaan alle mensen op die rotonde waar normaal het verkeer rijdt, gaan zitten. En dan uh, treden daar de grootste artiesten ja. op... Van, ja. Uh, ja, uh, van 60 jaar uh, Engelse popmuziek. Maar eigenlijk die samenvallen met haar regeerperiode. En die trouwens ook op de Nederlandse televisie te volgen zijn. Ja. Uh, er is een, een promo gemaakt. Even luisteren. Een spectaculair concert voor de Engelse koningin Elizabeth Met oudjes als Elton John. Tom Jones. Stevie Wonder en Paul McCartney. Maar ook JLS... Jesse J., Ed Sheeran, Robbie Williams en Kylie Minogue. Rechtstreeks vanuit de tuin van Buckingham Palace. Ja. Paul McCartney, oké, okay, dat geloof ik nog dat ze daarvan houdt. Maar. Cliff Richards misschien ook nog wel. Precies, maar Carly ook. Hm? Dat zal op de rand zijn, denk ik. En ze gaat ook halverwege de avond gaat ze naar binnen. En dan laat ze het over aan de jongere familieleden. Heeft ze al laten uh, weten. Ja, ja, ja. En dat is de laatste jaren ook gebruikelijk hoor. Dat ze niet meer tot diep in de nacht meefeest. En dan uh, nemen prins Charles zijn broers. Zijn broer, ja, de beide broers, de zus. Prinses Anne, Neem het over. de Princess Royal, zoals ja. ze heet. En natuurlijk de kleinkinderen, hè? William maar, en Harry. En, is uh, ze wel eens dansend gezien in zo'n soort gelegenheid? Nee, niet echt. Dat, oh. uh, dat, hoort niet, uh, dat hoort niet bij haar stijl, zullen we maar zeggen. En uh, als ze al dansend te zien is, dan, uh, daar zijn wel hele mooie beelden van... dan is het, uh, het, het slotbal op Balmoral aan het eind van de zomervakantie. En dan treedt de hele familie met het personeel aan in uh, Schotsten nu... En dan dansen ze, dan dansen ze gewone dansen. Maar ook nog de Schotse dansen met elkaar. Dus zo, jij ja, kan het hier niet voordoen, nee. maar dan zo echt <laughs> ronddraaiend. En, en uh, dat doet ze wel. Okay. En daar houdt ze ook wel van. Ik weet niet of ze het nu nog doet, maar een paar jaar geleden nog wel. Dat is ook gefilmd. Ja, oh, wat grappig. Want haar man, hè, dat hoorden we ook in het nieuws, die is ziek geworden. Waarschijnlijk ja. door de botenparade gisteren. Guur, wind, ellende in Nederland natuurlijk. En in Engeland en in Frankrijk. Heel koud het rot en nat. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus die is ziek. Die is opgenomen in het ziekenhuis met een, uh, met een blaasontsteking. Met een blaasontsteking. Ja, dat is. Natuurlijk heel vervelend. Ja. Nou is Prins Philip, niet iemand die, die ook swingend bij Kylie Minogue waarschijnlijk op het voorplein <laughs> zal gaan staan. Maar ja, dat is natuurlijk heel triest. Maar de man is negentig. En het verbaasde mij gisteren ook om te zien hoe uh, Alert en Fifi uh, ruim twee uur lang overal naar stond te kijken. In zijn uh, uniform van uh, Lord High Admiral of Britain. Dat is een functie die uh, voor de laatste keer uh, door de vorige Elizabeth, de eerste, mm -hmm. aan het eind van de uh, 16e eeuw werd gegeven aan uh, allerlei adellijke heren. En dat heeft hij ook weer gekregen bij zijn 90ste verjaardag. Ja. Wat is u opgevallen verder trouwens aan haar? Heeft u nou het gevoel dat ze dan geniet van zo'n dag, daar gisteren? ze? Ja, ik denk dat ze dat leuk vindt. Ja? Het is van haar bekend dat ze eigenlijk ieder uitje... toch als een de Engelse commentator zei ook... en dat, dat, dat hoor je wel vaker zeggen... dat, dat ze ja, zich een beetje gedraagt als een klein meisje. In die zin zeer ingehouden klein meisje. Een oud klein meisje van 86. Ja. Maar ze vindt het leuk om op die wijze nou ja, alles aan haar voorbij te zien gaan. Het was ook zoals Engels dat noemen we de Diamond Jubilee Thames Pageant. Dus de optocht zeg maar op de, op de rivier zoals die sinds 1662 niet meer te zien is geweest. En model voor het idee stond een schilderij van de beroemde Venetiaanse schilder Canaletto. Die heeft, die heeft heel veel schilderijen van allerlei prachtige dingen in, in Venetië gemaakt. Mm -hmm. Maar in dat jaar heeft hij de optocht op de... Op de Thames, op de Thames laten zien van de Lord Mayor ja. en dat werd een beetje nagedaan met okay. kleine bootjes met ja. hele grote in was he? schitterend ja. en er stonden ontzettend veel mensen daar in die rot ja. in die ja. terwijl het stond met zijn Engelsen dus die zijn dat wel gewend ja, uh, ja het is vervelend maar uh, uh, Hoekers ja. Ja. ja nou het zegt iets over haar populariteit <laughs> ja. ook hè? inmiddels weer en die zoekt weer helemaal terug die ja. populariteit die heeft natuurlijk een enorme dip gehad in de tijd van uh, Prinses Diana toen uh, nou ja ik hoef dat hele verhaal niet te nee. vertellen toen de Engelsen vonden dat het uh, op de rand was ja dat ze niet adequaat reageren En harteloos en koud. Maar dat is niet zo. En zo. Strict genomen is dat niet harteloos. Maar het is iemand die opgegroeid is in een, in een traditie van zeer strikt protocol. En uh, prinses Diana was nog wel prinses. Maar ze was geen royal highness meer. Nee. En in dat geval, bij overlijden, hoeft de vlag niet half stok. Nee, en de daar hield ze Dat is de traditie. Ja. Tot het afgedongen werd. En de toenmalige uh, pre uh, premier uh, Tony Blair zei... Uh, daar moet u toch iets aan doen, want de kranten beginnen ja. daar toch wel heel vervelend ja. over u te schrijven. Dus. Ze zit er nu 60 jaar, dus ja. inmiddels is ze weer populair. Uh, het begon oh. allemaal in 52. Toen uh, volgde ze als uh, 26-jarige meisje haar vader op. Ja, koning George VI. Toen ja. klonk het zo. Your royal highnesses, my lords, ladies and gentlemen. By the sudden death of my dear father, I am called to assume the duties and responsibilities of sovereignty. I pray that God will help me to discharge worthily this heavy task that has been laid upon me so early in life. Ja, wat vindt u nou hiervan? Ja, het is natuurlijk een hele dramatische uh, toespraak. Het was een radiotoespraak voor de BBC toen ze teruggekeerd was uit Kenia. Daar hoorden ze van het overlijden van haar vader. Als je daar ook de beelden van ziet van haar vertrek is ook heel dramatisch. Uh, Koning George, alsof hij voelde dat het uh, niet lang meer zou duren, had longkanker. Uh, nam afscheid van de beide, uh, jong getrouwde Elisabeth en Philip... toen ze aan een Commonwealth Tour begonnen. En een weken durende tocht door... Uh, door de wereld langs alle koloniën toen nog, en voormalige koloniën al. En uh, hij stond als een doodzieke man om van haar afscheid te nemen. En in Kenia hoort ze dan dat haar vader is overleden. En dan komt ze terug, en dat is ook weer zo mooi... want dan staat onderaan de trap het hele kabinet opgesteld... onder leiding van Sir Winston Churchill... De, de premier van dat moment. Die ook een, de oude man, de grote staatsman... die een buiging van haar maakt als ze in het zwart... dan de, de trap afkomt van een, uh, van een vliegtuig. En op dat moment is ze natuurlijk... Uh, her britannic majesty. Dan is ze, ja. en, en een jaar later wordt ze gekroond. Maar dan houdt ze uh, diezelfde avond... deze toespraak voor de BBC. Ja, want het klinkt als een soort kwetsbaar vogeltje eigenlijk. Ja, nou ja. Je vader is overleden. Uh, uh, dat heb je gehoord. Kijk, het rare is... iets heel groots in het leven van die mensen... een groot... Uh, ja, ja, later wordt ze gekroond. Die enorme coronation, die gigantische kroning... met dat ceremonieel wat erbij hoort, is een feestelijk element. Mm -hmm. Maar je doet het omdat je vader is overleden... Ja. of je moeder is overleden. Heel recent zat nog wel een jaar tussen weer toen dat echt gebeurde. Mm -hmm. Maar zoiets gebeurt terwijl je eigenlijk nog aan het ja. rouwen bent. Ja. Je vader is ja. overleden. Als je veel van je vader hebt gehouden, en dat, dat had ze... Ja, dan ben jij de nieuwe vorst. Ja. Maar het is natuurlijk een hele nare aanleiding. Ja, want nu, nu is staat ze toch bekend als uh, hè, een, een, een, toch wel een powerful lady. Ja, absoluut. En daarom vond ik het contrast met die stem, denk ik, zo groot. Ja, het klinkt ook een beetje bibberig natuurlijk, omdat het ja. een oude opname is. Maar ze is nog een jonge vrouw van 26. Ja, ja die dan opeens zoiets voor de kiezen krijgt. Ja, en die dat dan ook wordt en moet worden. Hè? Ja, want was ze dat meteen? Ik bedoel weliswaar, bij ja, dat moment natuurlijk, moet je dat je daar niet goed in maar... Kijk, in Engeland geldt het, uh, het, uh, het, credo, het oude credo nog dat uh, uh, de koning is dood, leven de koning. Dus op het moment dat uh, King George op Sandringham uh, overleed s'nachts en zij dat de volgende dag pas hoorde in mm -hmm. Kenia, in een, in, een, in een hotel in de bomen, een top-tree uh, top hotel was het. Op dat moment, vanaf dat moment, wordt haar door haar privé-secretaris medegedeeld. Ze schrikt daar heel erg van en vanaf dat moment maakt die man gelijk een buiging en zegt, ja, ja. what's next, your majesty? Ja, vanaf dat moment is die ze... Rol? En een jaar later wordt ze met alle pomp en circumstance... gekroond in Westminster Abbey. Zij wordt nog echt gekroond. En dan is ze echt formeel ja. de vorst. Maar vanaf het moment van het overlijden van haar vader is ze het. En ja, die, die traditie van eeuwen wordt dan op haar schouder gelegd. Van een meisje van, zeg maar gewoon een meisje van ja, 26. Ja. Wat weten moeder. we over haar? Ik bedoel... Ja, heel veel inmiddels. Ja. En ook heel weinig waarschijnlijk. Ja, precies. Want ja. eigenlijk ook heel weinig, toch? Alle officiële dingen weten we. Wat weet jij wat wij niet weten? Ja, dat is heel goed. Uh, uh, nou ja, eigenlijk, uh, ik weet niet hoeveel de mensen weten... die naar dit programma luisteren. Maar uh, laten we zeggen, we weten van haar dat ze... wat heel wonderlijk is, is van de week ook weer zichtbaar geworden. Er wordt vaak het gerucht... Uh, ja, ja, werd, zelfs in die, in die slechte jaren in, in, rond de dood van Diana verspreid... dat ze een harteloze vrouw was. En er werd ook verteld hoe hard uh, ze met de kinderen was omgegaan. Maar deze week hebben we de filmpjes gezien uit de collectie... de privécollectie. En dan zie je hoe lief ze met de kleine Charles is en met de kleine Anne is. Ja, Gewoon een moeder met wie ze speelt. Maar wat wordt altijd getoond, dat is dat filmpje... als ze na haar eerste grote reis, die ze dan daarna als koning, koningin afmaakt... Door, door haar hele Commonwealth, zeg maar. Dus mm -hmm. van Australië Canada over als een maanden weg. En dan komt ze aan. En dan zie je dat, zij loopt Charles dan voorbij. Een klein jongetje in zo'n klein jasje, die staat er dan... en begroet als eerste de prime minister. En dan zeggen de mensen van een moeder... later worden die beelden getoond van, uh, van Diana... die uh, aan boord van de, de Britannia... die twee jongens omhelst. Dat is modern. Dat deed zij niet. Nee, zij is vorstin. Daar is ze vorstin En begroet als eerste haar kabinet en de zo prime minister. Het. En zo hoort het. En dat jongetje staat er een beetje verloren bij. Ja. Maar dat is strikte ook wel weer opvatting. Is, dat natuurlijk. is in onze ja. opvatting heel pijnlijk. Maar dat is de strikte opvatting. Maar daarna is ze heel lief tegen hem. Ja. Buiten het ja. beeld van de camera. En wat we weten nog meer over haar. Volgens mij houdt ze heel erg... Van paardrijden en van haar honden. Ja, ze houdt heel erg van paardrijden. Ze houdt van het landleven. Het liefste is ze in, uh, zoals ze dat altijd noemt, uh, I like to hibernate in, uh, in Schotland. Dus dat wil zeggen een soort overwinter in Schotland, maar dat doet ze dan in de, in de zomermaanden. vanaf uh, begin augustus tot uh, eind september, begin oktober is ze in Schotland op moral. Dat vindt ze het meest heerlijk. Uh, ze houdt van uh, eigenlijk van hele simpele dingen. Uh, er zijn wel eens beelden getoond van de woonkamer. Althans, het zijn natuurlijk allemaal hele grote ruimtes in Buckingham Palace, maar dat is ook een woonkamer in. En dan ligt daar heel huishoudelijk, euh, lig, of heel huiselijk ligt dan de, de TV Times ligt dan opengevouwen <laughs> ja. zo op de tv. En ze houdt gewoon van simpele dingen. Naar Coronation Street kijken, naar EastEnders, naar, naar uh, detectives. Ja. Dat wat vindt het... ze leuk. Ja, Zoals ja. de meeste mensen denk ik. Ja, ja. precies. En zij ook. Ik bedoel, ja. wat, um, stel dat u er zou ontmoeten. Hè? U heeft er nooit ontmoet. Wat zou nee, u willen vragen? ik heb nooit ontmoet. Uh, ja, er zijn zoveel historische vragen die ik er zou willen stellen. Even los van of ze dat zou beantwoorden, ja. maar dat doet ze natuurlijk Maar aan de persoon? Uh, uh, ja, ik, ik zou misschien toch wel iets van haar dagelijkse leven willen weten. Wat dan? Uh, nou ja, hoe ze het volhoudt met name. Het is natuurlijk een leven wat van, van ochtends tot avonds ingevuld is. Ook haar privéleven. Het is precies... Ieder half uur weet ze wat ze te doen heeft. Wat ze iedere dag nog doet, heet in het Engels zo mooi... doing the boxes. Ze krijgt van de ministeries en van Downing Street No. 10... van, nou ja, van de minister-president, krijgt ze rode koffertjes. Rode doosjes. En die zitten vol met stukken. En iedere dag leest ze nog. En dan gaan de, de boxers weer gesloten terug. Ja, ja. Dus al die staatsstukken al 60 jaar lang. En ze leest alles, ze tekent alles. Ja, lijkt ze daarin op onze eigen Beatrix? Ja, daar lijkt ze heel sterk op, koningin Beatrix. Ja, en zijn ja. zij op een bepaalde manier bevriend? Want ik heb wel begrepen, de koningin is er, er is ook een bij geweest. is een hele goede geweest. relatie. Maar het zijn natuurlijk toch mensen uit een verschillende generatie. Het zijn verschillende type mensen. Ze kennen elkaar goed. Maar uh, koningin Elisabeth hoort niet zoals bijvoorbeeld koning Juan Carlos van Spanje. Of de, de Deense koningin tot de echte vriendenkring. Nee. Nou, en morgen is er nog een hele dag, geloof ik, een feest voor. En dan is het afgelopen, he? Ja, nou, het gaat de hele zomer door. Gaat ze gaat nog op tournee door Engeland. Okay. Ze gaat allerlei officiële doen, uh, dingen doen. Maar daar wil ik iedereen wel uh, even op wijzen. Als je ervan houdt, als je van de tradities houdt... zaterdag de 16e, dus over twee weken, dan is het weer Trooping the Color. En dat is haar formele verjaardagsfeest. En hoe doen ze dat? Met een prachtige parade, ieder jaar... Ieder jaar ook precies hetzelfde. Alles is ieder jaar hetzelfde. Die kan ook de band van tien jaar geleden starten. Dan wordt haar verjaardagsparade officieel gehouden. En dan viert ze haar verjaardag voor het hele volk. Maar dat is leuk om te zien. Goed zo. Heel hartelijk dank voor uw komst. Uh, het concert waar we het over hadden is trouwens op tv. zei het uh, Nederland 3. En het begint over een half uurtje. Over tien minuten. Om half negen begint het. Ja, op uh, Nederland 3. En op Radio 2 trouwens ook. Dank Ben Kolster, Koningshuisdeskundige. Dankjewel. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margreet Rijntjes. Als we het hebben over ondervoeding bij ouderen. dan denken we eigenlijk al heel snel aan mensen in verzorgingshuizen of ziekenhuizen. Maar ondervoeding blijkt ook veel voor te komen bij ouderen die nog gewoon thuis wonen. Morgen wordt er in Amsterdam een symposium over gehouden. Hier uh, in de studio zit Marjolein Visser. Goedenavond. Goedenavond. U bent hoogleraar gezond ouder worden. Dat klopt. aan de VU in Amsterdam. U organiseert dat symposium. Um, u heeft speciaal gekozen voor ouderen, hè? Voor dit vak. Want wat is er aan u, voor u, aan ouderen wat u zo trekt? Ja, tijdens mijn, mijn studie kom je natuurlijk met alle leeftijdsgroepen in aanraking. Uh, maar toen ik eigenlijk voor het eerst onderzoek ging doen bij ouderen... werd ik er meteen door gegrepen. Ik vind um, de ouderen zelf een hele prettige persoon om mee te werken. Dat sowieso. Nou, ze zijn heel ervaren, levenswijs. Um, lopen niet meer mee met alle hypes. <laughs> ja. Uh, uh, ja, heel verstandig vaak, ja. vind ik. Uh, komen ze uit de hoek. Um, ja dat je niet altijd bij jongeren hebt. Ook nee. al zijn die ook weer heel leuk. Ik, bedoel, ik geef natuurlijk veel lessen aan studenten. Dus ja. ik kom ook met veel jongeren Nee, maar het is beduidelijk. En... Het is een goede groep. En u ja. wilt dus zorgen dat zij gezond oud worden. Precies. En ja. dus wilt u ervoor zorgen dat ze niet onder voet raken thuis? Ja. Hoeveel procent moet ik aan denken van de ouder is onder voet... terwijl ze thuis wonen? Nou, op basis van ons onderzoek denken we dat ongeveer zo'n 10 procent... van de Nederlandse ouderen, en dat doet dus 65-plussers... die in Nederland thuis wonen onder voet is. En dat betekent dat ze of recent heel veel zijn afgevallen of dat ze een hele dunne armomtrek hebben. En dat geeft eigenlijk aan dat ze waarschijnlijk ja, te mager zijn. En een, een, een armomtrek, dat zegt dus veel, begrijp ik? Ja, nou, in uh, de meeste huisartspraktijken bijvoorbeeld... wordt iemand op de weegschaal gezet. Mm. Uh, en samen met iemands lengte kan je dan zeggen of iemand te dun of te dik is. Maar als je natuurlijk bij een oudere thuis komt... daar is niet altijd een weegschaal beschikbaar. Laat staan dat het een geëikte weegschaal is... Uh, dus we hebben expres een instrument ontwikkeld uh, met een soort alternatieve meting. En dat is in dit geval dan de armomtrek geworden. Zodat je toch uh, met een, een lintje in je achterzak eigenlijk... toch die voedingsstatus van zo'n ouderen thuis kan bepalen. Ja, als thuishulper. Bijvoorbeeld, iemand ja, die ja, in de ouder zelf bijvoorbeeld. Ja, nou dat, daar zijn we nu mee aan het experimenteren of dat kan. Want we meten die armomtrek wel op een hele specifieke hoogte van de mm -hmm. arm. Ja, ja, dus dat moet je um, dus, dat... Ja, ja. We, Maar daar gaan we wel onderzoek naar doen. Omdat we wel graag willen dat ouderen dat zelf ook zouden kunnen checken bij zichzelf. Ja. En aan de ja, trekken wanneer ze denken van... goh, misschien ben ik eigenlijk ook wel onder voet. Want ligt ja. dat dus uit. Als u zegt, misschien ben ik wel zelf onder voet, Weet je het dan niet als uh, uh, ouderen dat je niet genoeg eet? Nou, um, ik denk dat heel veel mensen die... Uh, ouder zijn en die gewichtsveranderingen ondergaan... dat ze vaak denken, oh, dat zal er wel bij horen. En ja, ik ben ook een beetje ziek geweest en een beetje afgevallen. En ja, mijn buurvrouw die wordt ook langzaam steeds dunner. Dus dat zal er allemaal wel bij horen. Maar we zien wel heel duidelijk in ander onderzoek... dat wanneer iemand onbedoeld afvalt... dat het eigenlijk toch te maken heeft met een soort slechtere prognose. We zien dan toch dat vaker iemand, iemand vaker in het ziekenhuis wordt opgenomen. Vaak er wat slechter aan toe is. Eerder overlijdt ja. ook. Maar hoe komt het? Waardoor eten mensen niet? Ja, dat kan, heel, uh, dat kan hele verschillende oorzaken hebben. Uh, sowieso, als je ouder wordt, veranderen er allerlei dingen in je lichaam... waardoor je eigenlijk makkelijker te weinig eet. Uh, je, je bent eerder vol, je hebt ook minder energie nodig... je verstookt minder energie op een dag. Dus het is eigenlijk logisch dat een oudere persoon wat minder gaat eten. Uh, maar het gaat natuurlijk mis wanneer iemand geen zin meer heeft om voor zichzelf te koken en denkt... nou, ik eet wel weer een, een toosje of een, een boterhammetje. Uh, wanneer iemand dusdanig ziek is en pijn heeft... en gewoon geen zin meer in eten heeft. Of um, ja, rouwprocessen, depressie. Er ja. gebeurt natuurlijk heel veel in het leven van een oudere. En um, het kunnen soms ook de hele simpele dingen zijn. Een gebied wat niet goed past. En pijn hebben met kouwen. en denken van, oh, ik neem wel een kopje soep of een bouillonnetje... en dan ben ik wel weer klaar vanavond. Ja, of gewoon geen zin hebben om boodschappen te doen, inderdaad. En te ja, of het niet meer goed kunnen. He, geen buurt super meer dichtbij, wat we natuurlijk die zien, want juist die kleine winkeltjes zien we natuurlijk in Nederland ook verdwijnen. Dus eigenlijk je, je omgeving, je buurt waarin je woont, kan ook mede bepalend zijn of je een hogere kans hebt om onder voet te raken. Ja. Veel van deze mensen die worden natuurlijk gezien door uh, de thuishulp. Hè? We hebben gebeld met uh, Iris Bakker, verpleegkundige bij uh, Nova Thuiszorg in Hilversum. Ja. Uh, en zij bezoekt dus die ouderen en probeert te zorgen dat ze wel eten. Ze zei het volgende... Ik kom zeker bij mensen waarvan ik denk, dit gaat niet goed. Deze persoon dreigt onder voeten raken. Als wijkverpleegkundige heb je natuurlijk veel verschillende collega's die ook bij die mensen komen. Dan hebben we overleg, hè, met de kinderen ook uh, overleg. We dus in ieder geval afspreken, we gaan één keer per week wegen. Eventueel een diëtiste in consult is ook nog een oplossing. Mijn ervaring is dat als je op een, op een normale, vriendelijke, menselijke manier, je komt daar, je, je vraagt even of iemand lekker geslapen heeft, je maakt ondertussen lekker een ontbijtje, dat mensen daar toch heel Blij mee zijn en dat smakelijk uh, op gaan eten. Marlijn Visser, heeft u dat gevoel ook dat dat inderdaad ook dat intermenselijk maar zo te zeggen zou helpen? Ik denk het wel, want uh, als je bij iemand thuis komt en je komt daar om ja, een specifiek taak te verrichten als thuiszorgmedewerker, dan is het denk ik heel goed als je even wat breder kijkt en even kijkt van goh zie ik inderdaad tekenen dat deze persoon regelmatig eet of zie ik inderdaad iemand dunner worden, hè, zelfs zonder te wegen. Uh, maar we moeten wel bedenken dat er natuurlijk maar een heel klein percentage ouderen die thuiswonend zijn, daar komt ook iemand over de vloer van de thuiszorg. Het grootste deel, daar komt niemand van de thuiszorg over de vloer. Juist niet? En ja, of juist niet. Um, en ja, hoe worden die mensen in de gaten nou, gehouden? Nou, vertel eens. Nou ja, dat gebeurt dus eigenlijk niet. De huisarts kan daar een rol in spelen, maar dan moet iemand natuurlijk wel eerst naar die huisartspraktijk. Uh, ik denk dat er ook wel meer aandacht voor is. Voor voedingsstatus in de huisartspraktijk. En dat proberen we ook zoveel mogelijk te stimuleren. Maar ja, dan moet zo iemand eerst bij de huisarts komen. Ja, maar goed. Uh, het is wel zo dat 65-plussers gemiddeld gezien... ook het vaakst bij de huisarts zijn. Dus uh, ja. de meeste ouderen komen wel in ieder geval... één keer per jaar bij de huisarts. Maar is het ook uh, zo ook dat... ook mantelzorgers. En de omgeving kan daar rekening mee houden. Hè? Als, als een dochter of zoon ziet van... goh, mama wordt eigenlijk dunner. Ja, bespreek dat eens. Kijk eens wat kan hier een oorzaak van zijn. Schakel de huisarts in, geef het door. Ja. Ja, want normaal gesproken, he, meestal hoor je over te dik. Ja. En dus is dit misschien wel iets waar te weinig aandacht voor is? Nou, het grappige is dat de ondervoeding, de aandacht voor ondervoeding, heeft zich toch nu eigenlijk al afgespeeld, uh, wat u al eerder zei, in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. En relatief is daar ook de problematiek het hoogst. Ja, want daar is het echt een enorm percentage geloof Ja, he? en dat kan soms echt oplopen tot de helft, afhankelijk van wat voor soort afdeling in een ziekenhuis je bijvoorbeeld bekijkt. Um, dus zo hoog zijn die percentages absoluut niet bij thuiswonenden. Maar dan zitten er, maar... er dus mensen bovenop en dan is het nog de helft. Dus wat dat ja. betreft... Ja, maar die mensen komen vaak al wel onder voet dat ziekenhuis in... Uh, en daarom willen we juist ook ons richten op die thuiswonende ouderen. Als je mm -hmm. al zorgt dat daar de mensen in ieder geval goed gevoed blijven... goed onder controle zijn... dan is ook de kans dat zij al onder voet het ziekenhuis ingaan... met hun gebroken heup of, of vlak voor een operatie al onder voet zijn. Die, mm -hmm. die kans beperk je ook. En het liefst zouden we dan ook willen dat als mensen dan ook ontslagen worden... uit het ziekenhuis, dat die voedingszorg ook weer meegenomen wordt naar huis toe. Ja. Dat iemand echt de kans krijgt ook om aan te sterken. Maar willen mensen, want hè, bijvoorbeeld in zo'n verpleeghuis... Uh, voeden ze zich misschien en krijgen ze daarom uh, het niet naar binnen? Of uh, wordt het niet uh, voldoende tijd gegeven om het op te eten? Heb ik ook ja. wel eens gehoord. Dat is ja. gewoon volgens een protocol en dan wordt het weer meegenomen. Ook al heb je... ja. Hè, ja. Ja u, ja, u kijkt zo van, ja, helaas ja, is dat zo. Ja, helaas is dat zo. En ik denk dat, uh, nou, de thuiswonende ouderen hebben daar natuurlijk niet mee te maken. Maar ik hoor wel van thuiswonende ouderen die we geïnterviewd hebben. Uh, en die dus ondervoed zijn. Die zeggen vaak van, ja, dat komt, want ik ben net in, uit het ziekenhuis ontslagen. En ik ben daar afgevallen. Maar ja, over die voedingszorg daar ben ik ook niet erg te spreken. Want uh, mijn bord was alweer weg toen ik ja, al terug was van de fysiotherapie. Ja. Of, en het gewoon niet lekker vinden. Nee. Dus die voedingszorg in, in, alle, ja, in alle instellingen eigenlijk... Daar, ja, op de ene plek is het heel goed hoor. Ja. Uh, maar er zijn plekken waar het absoluut verbeterd kan worden. Maar goed, resumerend. Uh, mensen die over de vloer komen, mantelzorg, let op. Maak het ja. een onderwerp als je denkt. Let op grote gewichtsveranderingen. Zowel stijging ja. als daling. Maar eigenlijk. daarmee eh, los je bijvoorbeeld problemen als dementie of eenzaamheid, waarom je niet wil eten, los je natuurlijk niet op. Nee, maar dat is denk ik wel een onderwerp waar ook in de toekomst veel meer de thuiszorg op zal gaan letten. Um, maar ja, ik komt dat ook... heel vaak niet zijn net. Nou, ik denk wel dat het gaat veranderen. Je ziet de hele thuiszorg hier nu veranderen eigenlijk. Een grotere rol voor de wijkverpleegkundigen die echt ook breder kijkt dan alleen maar dat ene probleem waarvoor, waarvoor ze thuiskomen bij de ouders. Uh, uh, meer de, de inkleding van de buurt ook. Is er voldoende zorg voor een ouderen in de buurt ook... om daar goed, zelfstandig en gezond te wonen? Dus ik denk wel dat we het iets zien verschuiven in de toekomst. Dat hopen we dan maar. En dan gaat die 10% naar beneden? Dat hoop ik heel graag, ja. Ik, uh, ik denk u heel hartelijk. En ik ben benieuwd wat er morgen bijvoorbeeld besloten op het congres. Wat is de insteek? Nou, Er zullen verschillende presentaties gegeven worden... door uh, onderzoekers uh, van de Vrije Universiteit. Um, en um, er komen vooral zorgverleners en ouderen. Dus we hopen ook hun te stimuleren... om uh, goed op ondervoeding te letten bij ouderen. Uh, ouderen te helpen. Want wat kan ik er zelf aan doen als ik ja. denk dat ik ondervoed uh, dreig te raken? Dus Er zijn allerlei praktische workshops. Dus ik denk een hele leuke dag. Ik wens u heel veel plezier in elk geval. Dank u wel. Marjolein Visser, hoogleraar, gezond ouder worden dus aan de VU in Amsterdam. En het symposium heet Ondervoeding bij thuiswonende ouderen. We gaan nog heel even, voordat BNN straks aan de slag gaat, uh, tennissen. We gaan naar Roland Garros, naar Mark Brasser. Want Aranska Rus is daar aan het spelen. We zijn benieuwd. Iedereen. Ja, inderdaad speelt voor een plaats in de kwartfinales. Het zou voor het eerst zijn dat Rus in de kwartfinales komt. Staat ook voor het eerst in de vierde ronde. Maar ze heeft het heel erg moeilijk. Verloor de eerste set met 6-1. In de tweede set is het wel 4-4. Daarin kan ze bijblijven bij Canepi, maar ja, Rus speelt heel erg wisselvallig. Nou speelt de Estse ook niet heel erg solide. Ja, en dat geeft Rus toch nog wel hoop in deze tweede set. Het was net 4-2 in het voordeel voor Anna-Ranska Rus. Ze serveerde voor een 5-2 voorsprong. Ze had kans ook om op een 5-2 voorsprong te komen. Ja, toen weer een hele slechte game een paar onnodige fouten. Een dubbele fout ook daarbij. Ze leverde zomaar weer haar service game in. Ja, en daarmee kwam Kaya Kanepi terug tot 4-4. Uh, ja. En die, die, die, die, die kans, het idee moet je de Esser toch niet geven... dat ze deze partij in twee sets kan gaan beslissen. Goed, we zitten dus uh, ja, in de beslissende fase van de tweede set. Aranske Rus heeft de eerste met 6-1 gewonnen. Uh, ze is zeker niet de, de mindere. Het draait om een paar puntjes in deze partij. In de tweede set is het 4-4. Nou, we blijven het volgen straks na half negen bij uh, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Willemijn, wat staat Aha. er op jouw programma? Heb ik net haar naam uit mijn hoofd geleerd? Ja, moeilijk hè? Ja, nou, laat nou maar zitten. Maar goed, we gaan het hier natuurlijk wel volgen. Want wie weet loopt het nog wat. goed. Af. Rus. Oh ja, ik heb het fonetisch opgeschreven. Zelfs <laughs> dat deed ik verkeerd. Maar dat kwam door Luc eigenlijk. Dat moet ik er even bij zijn. Goed, uh, natuurlijk zometeen tennis bij ons uiteraard. Verder hebben wij het over, um, als je denkt, oh jeetje, het EK. Maar er komen ook allemaal fantastische blockbuster's aan. Films dus, daar gaan we het over hebben. En we kijken even, Barbara Barend die is net aangekomen in, uh, in Garkov. Bij onze jongens. Ons jongens en, zitten in Krakau. Uh, ja, ik dacht al. Uh, volgens mij zeg ik het verkeerd. Ja, in Krakau. Daar is Barbara Barend ook. Die heeft eens gesproken. Dat hoor je zo meteen. En we hebben het over de uh, Canadese Psycho-killer. Het laatste nieuws daarover. Allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal.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 BNN. today. Willemijn Veenhoven, het is maandag 4 juni 2 over half negen. Goedenavond. Onze jongens die zijn vanmiddag aangekomen in Krakau. Dus ja, zo meteen hoor je sportjournalist Barbara Barend. Die is daar en die heeft ze even gesproken. En de Canadian Psycho. Het laatste nieuws over deze pornoacteur Annex Psycho Killer, die vanmiddag in Berlijn is opgepakt. En dan nog meer oranje, want het EK is natuurlijk het moment voor sportpresentatoren en sportcommentatoren om te shinen. Nou, vanavond dan begint het hele festijn met Studio Sportzomer en V.I. Oranje. Daarom straks na half tien, half tien BNN Today ranking de EK-presentatoren. Dat gaan we doen. We hebben een aantal kenners gevraagd, waaronder Jan-Jos van Gangelen, Twan van Peperstraten en Jack erik Dijkstra om een top 3 te maken. En die top 3 van beste commentatoren en presentatoren, die bespreek ik dan weer met voetbalfan Sander ga, En, dat is wel leuk, Jeroen. Ja. Stomphorst, met de legendarische Evert en Napel. Oh, kijk. kijk, Evert. Ja, dus dat ja. om kwart voor tien. Evert wordt steeds beter. Ja, vind ja. je dat? Ja. Het <laughs> ja. Uh, is goed dat we hem hebben. En uh, heb je helemaal niks met voetbal en met EK's... denk je, oh jeetje, hoe kom ik die zomer door? Nou, er komen, er komen een hele hoop blockbusters aan... En die bespreek ik zo meteen met filmkenner Robert Blokland. Zo meteen meer erover. Eerst even onze eigen Joris, die begeeft zich tussen de BN'ers. Dat geef ik weg aan twee mannen, want die zijn namelijk een mega restaurant begonnen in Amsterdam... in een oud-havengebied waar twee jaar geleden volgens mij nog helemaal geen mensen kwamen. En het is mega druk vrouwen op naaldhakken, Ruud Gullit, Mens en mensen die graag gezien willen worden. Maar je moet toch wel lef hebben in tijden van crisis om zoiets op poten te zetten. Dus dat verdient een geluksdubbeltje. En je kan een stuk volgen ook via de webcam Radio 1.nl. En dan zie je ook Luc zitten. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, Zometeen nieuws in today's topics over de belastingdienst. Die is namelijk op jacht naar wanbetalers. Verder onderhandelingen tussen de politievakbonden en minister Opstelten. En het vertrek van het Nederlands elftal naar Polen. Chaotische taferelen, maar uiteindelijk komt iedereen door de douane. En vertrekt Oranje met vlucht HV 8915 naar Krakau voor het EK... 2012. Nou, weet je dat ook weer. Dat is een uh, voetbalverslag <laughs> ja, van zeker. de vertrek van een vliegtuig. <laughs> ja, en dan fantastisch. Die, ja. Goed, tot straks uh, Willemijn. Tot zo, meteen. Je hoort hem al even, hij zit al klaar. Jeroen Stomporst zit er ja. ook maar te denken, wat een, wat een wedstrijd hè. Ja, is ja. ja, we gaan even, we gaan, we gaan zo meteen naar, naar Roland Gros. Eerst ook even het voetbal. Uh, ik hoef het niet te vertellen dat het gaat beginnen enzovoort enzovoort. Maar ik wil dit nog even laten horen, want er was namelijk vandaag in Krakau... voor de Onze Jongens een uh, heusontvangstcomité. Heep, Holland, heb landelijk vind in centen pisan. Heb Holland, heb trekken vestig en pantoffels aan. Heb Holland, heb. Ja, wij hebben Edwin Cornelissen gestuurd naar uh, Napole. Edwin Cornelissen? Nee, en die pikt dit zo ding op. Uh, Lukt. Hij, hij zei, ik had net aan de telefoon en zei van, dat is zo lullig. Die kinderen staan daar te zingen. Die jongens lopen we langs binnen vijf seconden. Bus weg. Oh, dat is een maandrig, een rand ja, en dat is wel oh. heel erg goed. Een Pols schoolkoortje was dat. Krakau natuurlijk, dat is de uitvalbasis voor de proef van Bert van Marwijk. Wedstrijden zijn in uh, Garkov. En uh, morgen traint de selectie twee keer in het rijmanaar stadion. Dat is het stadion van Wiesla Krakau. En dat is populair, want de eerste training voor het publiek is uitverkocht. 25.000 mensen zitten er dan in het stadion om te kijken dus naar een training. Ja, uitverkocht is een gratis hoor, die kaarten. Nou goed, ze hebben niet van kaartjes gehaald. Ja. Dat weet jij dan weer. Ja. Never ruin a good story with facts, zeg ik altijd. Goed, het wieg is Maduro vertekt bij Valencia, voetbalnieuws dus hij stapt over naar uh, Sevilla. De transfervrije Maduro tekent in Sevilla een contract tot en met 2015. Auto je speelde 18 interlands, zat bij de voorselectie van Bert van Marwijk, maar viel als eerste als een van de eerste af voor de EK selectie. En Aranska Rus, we zitten allemaal te kijken. Ze verrast deze dagen op Roland Garros, de een naar de ander. Ze is op dit moment aan het spelen tegen Kaya Kanepi. En het is een bizarre wedstrijd. Mark Brasser kijkt voor ons naar die partij. En Mark, het is spannend. Breaks all over the place. Ja, dat is uh, dat heb je meteen ook het meest leuke aan deze partij <laughs> verteld, Jeroen. Want het, ja, qua niveau is het is niet slecht, zo oh. heel erg best. Misschien moeten we inderdaad maar eens gaan zeggen dat het heel erg uh, slecht is, inderdaad. Was de vorige partij van Aranska Rus ook tegen Julia Gurgis. was ook gewoon een niet zo'n heel erg beste partij. Maar ja, ze kan hem winnen. En dat geldt eigenlijk ook voor deze partij. Rus natuurlijk wel de eerste set gewonnen met 6-1. In de tweede set... Oh, oh, Kanepi, een... wint, toch? Eh, Kanepi set? wint hem, sorry. Kanepi, ja. je hebt gelijk je doen. Kanepi wint de eerste set met 6-1. Daarin ging het nog wel. Kanepi speelde daarin goed. Had het initiatief. Overpowerde Rus. Um, de, die set ging er wel. Maar die tweede set, inderdaad zoals je al zei, die schiet, ja, die schiet alle kanten op. Breaks over en weer. Rus op een 5-2. 4-2 voorsprong. Ze kon er 5-2 van maken. Levert dan zomaar weer haar service in. Het wordt 4-4. Nou, inmiddels is het 5-4 in het voordeel van Aranska Rus. Kane ze ja, En nu twee set points in het voordeel van Aranska Rus. Ja, niet spelen en goed winnen is ook een kwaliteit. En ja, nogmaals, Aranska Rus hoeft deze wedstrijd. Zeker niet gezien het spelbeeld van deze tweede set. Deze, ja, deze partij hoeft Aranska Rus uh, helemaal niet te verliezen. Want die Kanepi die speelt ook erg wisselvallig. Die wisselt mooie scores ook gewoon af met ja, hele slechte ballen. Hele ja zich, makkelijke missers. Ja, en dat houdt uh, Rust toch wel in deze, in deze tweede set. Jammer dat ze die, die, die voorsprong die ze had niet vast kon houden. Maar goed, Kanepi mist nu haar eerste service. Er komt dus een tweede service aan van de speelster uit, uh, uit Estland. Uit Hapsalu. Ik weet niet of je weet wat ligt Jeroen. Ik in ieder geval niet. Maar goed, zij komt er vandaan. En dan slaat Rust de return oh, uh, in het net. Ja, ja En dat is dan inderdaad, ik hoor jullie ook, oh, ja. zeggen inderdaad. Dat is een tweede service. Dan denk je, nou die return moet er gewoon in. Zorg dat je in de rally komt. Zijn dat zenuwen, en, denk je, man nou, ik, denk, ik, denk, ik vind de Rus niet, uh, dat heeft ze in die vorige wedstrijd uh, ook niet laten Het is niet de speelster die echt heel snel zenuwachtig wordt. Er zit, zoals wij dan zeggen, een goede kop op. Ze is vrij nuchter. Ze laat zich uh, niet gek maken. Ook niet door die Duits in, in de vorige ronde. Die echt alles uh, uit de kast trok om Rus maar te ontregelen. Om tijd te rekken. Om de partij uit te stellen naar een dag later. Maar goed, nu opnieuw een tweede service van Kanepi. Hopen dat Rus nu wel in de rally kan komen. Dat ze return in ieder geval gewoon maakt. Ja, dan slaat Kanepi een dubbele fout. En dan wint Aranska Rus de tweede set gewoon... met. 6, 4. Uh, je hoort nog wel wat publiek, bijna iedereen is van het park. Er wordt nog op één baan gespeeld, dat is Lenglen, daar speelt Rus. Het is al laat, over half negen, maar we gaan, gaan, gaan gewoon naar het naar de derde set. En Rus heeft gewoon kans om naar de kwartfinales te gaan. Het zou toch prachtig zijn. Goed, Park, je houdt ons op de hoogte hier bij BNN. En ja. ik spreek je later uh, om nog even rustig terug te kijken. Zometeen in langslijn. Vanaf tien uur, Willemijn, naar jou. Hè. Dankjewel, je wel, Jeroen. Barbara Barend, goedenavond. Een hele goede avond. Hoi, net aangekomen in Krakau vanmiddag, hè? Ja, ik ben vanmiddag aangekomen en ik sta nu in de regen in het stadion waar Oranje traint, omdat ik mijn uh, accreditatie net heb opgehaald. Aha, maar op dit moment zijn ze niet aan het trainen, neem ik aan, hè? Nee, op dit moment ze Misschien een geheime training waar jij uh, bij mocht zijn. Ja, nee, ik sta, uh, ik sta onder de bank en dus zit ik van een geheime training. Uh, ja, nee. <laughs> heel goed. Je hebt ze vanmiddag nog wel even gezien op de, op, op de luchthaven? Ja, maar het is op dit moment is het echt zo er is een scheet, die iemand van het Nederlands elftal laat... die vangen met z'n allen op in een netje en daar doen we een leuk strikje ja, omheen. Ja, zeker doen we dat. Dan we, ja. we het uitschrijven over. Ik ben ook als een uh, ja, zotte zeg maar, naar die luchthaven gegaan. En ik vond het eigenlijk wel leuk om een beetje van een afstand te blijven. Want er waren vijf oranje fans Die stonden echt ja, achter zes uh, dranghekken zeg maar, en sluizen waar je doorheen moest. Ja. Die hebben helemaal nooit die spelersbus uh, echt goed kunnen zien... En inderdaad, dat koortje gezien was natuurlijk al heel grappig was. De ja. kindjes uh, die met z'n allen zongen. En toen gingen de Internationals bus bussen in en weg waren ze. Dus je hebt geen woord met ze kunnen wisselen? Nee, nee, nee. dat nee. niet. Ja, we hebben wel even met het koortje gepraat, ik, die arme kindjes. Uh, <laughs> ook ook niet. haak is geen woord, Engels. <laughs> He, ze zitten daar in, uh, in een heel chic hotel, maar we hadden het er vanmiddag nog even over uh, op de redactie. Um, waarom zitten ze nou ook alweer in Krakau, terwijl ze gewoon straks in Garkov spelen? Ja, wat het, het Nederlandse elftal wat gebruikelijk is, is dat zij de afgelopen toernooien een soort basecamp... niet een soort, maar een basecamp kiezen wat ze een prettige omgeving vinden, een prettige stad. En vooral waar een, het goede trainingsfaciliteiten zijn. En het, ik kijk nu naar het veld. Het veld van wissla Krakau ligt er echt als een biljantlakentje bij. Mm -hmm. Krakau is ook een hele plezierige stad... Dus ze vinden dat heel belangrijk. En ze hebben deze locatie gekozen voordat er gelood werd. En de ergste loting die Nederland kon hebben was de spelen in, Kar in Garkov. Ja, dus dus dat is eigenlijk waar ze niet op hoopten. En nou ja, dat is de reden waarom ze in Krakau zitten. Ja, want het is geloof ik nog ruim een uur vliegen. Hè? Ja, zeker. het ligt, uh, volgens mij is Garkov het meest uiterste puntje wat je kan hebben van de Oekraïne. Ja. Dus het is echt uh, onwijs. Nou, volgens mij meer dan een uur nog. Nou goed, het is, het, is een, het is een mooie stad in ieder geval schijnt het, uh, Krakau. Um, aanstaande woensdag is die openbare training die dus uh, uh, al helemaal vol zit zo meteen met Polen. Uh, als jij een beetje de, de sfeerproef daar, zijn het zulke oranje fans die Polen? Nou, ik ben vorige week al even in Warschau geweest, een dag, en toen zei men dat de Polen helemaal niet eens zo heel erg gecharmeerd zijn van het Poolse team. Uh, maar, <laughs> omdat ze het niet zo goed vinden, maar dat ze wel gecharmeerd zijn van de Nederlandse spelers. Dus. Okay. Uh, ja, maar ik, ja, weet ik wel. ik kan me voorstellen, hier wordt niet gevoetbald, hè. Er zijn geen officiële ETA-wedstrijden. Nee. Dus ze vinden de, het al lang de, de, leuk de, de, Ja, het is de enige mogelijkheid om dan van Persie, Sneijder, Robben, et cetera, te zien. Hé, hey, even kort nog, wat ga jij de komende tijd doen? Nou, ik ga heel veel verschillende dingen doen. Ik ga al het nieuws wat de vrouwen interesseert, uh, dus niet het keiharde voetbalnieuws. Ga ik uh, voor ethos van alles doen. Ik Ga voor mijn blad helden. We hebben we een website uh, gestart, ekhelden.nl. Allemaal naartoe gaan. Daar ga ik allemaal stukjes voor schrijven. Ook Boesje van Persie, de vrouw van Robin. Victoria Koblenko, mijn vader. Uh, ik ga af en toe met jullie. Uh, nou, ik uh, ben kortom. Ik ben er uh, eigenlijk 24 uur per dag aan het werk, denk ik. Maar wel leuk. Je klinkt nog heel opgetogen. Ga je dat volgen? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Nou ja, maar het is een hele bijzondere stad. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Nee, maar ik no, slaap no. echt in een fantastische wijk. En het is de Joodse wijk. En overal waar ik loop, dan hoor ik van die muziek En dan zie ik synagoges. Dus ik ben ook in dat opzicht weer nou, echt helemaal verbaasd. Dat had ik helemaal niet verwacht. Jij gaat vanavond lekker dansen op klesmer. <lacht> <lacht> of ja, zoiets. dat krijg ik natuurlijk. Goed. Bam we gaan je nog vaak horen de komende tijd. Heel veel plezier daar. Dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, jullie fijne uitzending. Doei. Hoi. Zometeen denk je, ja, het zal allemaal wel met het EK. Maar is er ook nog wat anders te doen deze zomer? Ja, natuurlijk. Er komen weer een hele hoop blockbusters uit. En daar heb ik het meteen over. Met uh, Robert Bokland, onze filmkenner. Maar eerst Just Jack, Stars and the evening news.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 Saturday nights, John Patrick. Now what you wanna go and put stars in their eyes? Why do you wanna go and put stars in their eyes? So what you wanna go and put stars in their eyes? Now what you wanna go and put stars in their eyes? Daar wordt een mens nou vrolijk van. Just Jack, Stars in Their Eyes. Mark Brasser, nou het lijkt toch een ietsje beter te gaan hè? 1-1 set, derde set bezig. Ja, alleen Aranska Rus heeft in het begin van die derde set, in de openingsgame van die derde set, meteen wel weer haar service game verloren. Nou, dat dus zegt dat niet zo heel erg veel. Ik bedoel, dat hebben we vandaag gezien bij eigenlijk alle vrouwenpartijen: dat, dat de meeste speelsters moeite hebben met het winnen van hun, van hun service. Goed, Kayake die hield vervolgens haar service wel, kwam op een 2-0 voorsprong. En nu staat Aranska Rus alweer met 40-0 achter in de in eigen service game. Er dreigt dus een, een 3-0 achterstand voor Aranska Rus. Het gaat snel in deze derde set. Ja, de de speelster die het, het meest constant speelt en die, die de minste fouten maakt, die gaat hier winnen. Zoveel is wel duidelijk. En Rus die maakt op dit moment toch weer iets meer fouten dan Kanepi. Die, die redelijk aan die derde set begon is. Veel onnodige fouten van Rus. Nu ook weer een bal met de en Ze valt helemaal achterover. Totaal geen controle over de lichaam. En zo levert ze er service op love in. En dat betekent een 3-0 voorsprong in de derde set voor Kaya Kanepi. Ziet er niet best uit. Nou goed, we komen zo meteen bij je terug. Robert Blokland, goedenavond. Mijn goedenavond, Onze he. filmkenner. Volg je het een beetje tennis? Absoluut niet. En het voetbal ook niet en het Tour ook niet. Gaan we nee, gaan een heerlijk rustige zomer tegemoet. Wij hebben het over films met jou. Daar, daar, heb, je, daar heb je verstand van. Um, want natuurlijk uh, in de zomer... Nou ja, eigenlijk natuurlijk. Ik zat er net met Luc over. We hebben het over de blockbuster's die uitkomen deze zomer. Maar meestal is dat toch alleen met kerst? Of, of hoort de zomer er ook wel bij? Nee, de zomer hoort er ook bij. Sinds Jaws uit 1975, toen uh, de eerste film die over de 100 miljoen dollar heen ging... Uh, gaat Hollywood uh, helemaal los in de zomer. Omdat mensen dan vakantie hebben. In Amerika willen ze lekker naar binnen, omdat het daar uh, koud is. Vergeleken met de hitte buiten. Ja. Uh, mensen hebben vakantie, inderdaad, wat ik al zei. Dus... <kwijls> Ja, maar ja, die, die gaan helemaal los. Uh, Schraalhans is een beetje keukenmeester, zal ik maar zo zeggen. Dit jaar toch? Het valt wel mee. Nou, de crisis is nu een jaar of vier bezig. En, en de effecten van de crisis worden nu in de bioscopen eindelijk merkbaar. Kijk, het duurt een jaar of drie, vier voordat een film gemaakt is. Mm -hmm. En uh, de studio's zetten uh, in op grote titels. Uh, ze, ze maken maar een paar grote films die heel veel geld kosten. Uh, ...films, uh, sequels of uh, merknamen die uh, al heel bekend zijn. Spider-Man, The Dark Knight Rises, Men in Black 3. Omdat ze geen risico's willen nemen. En dus ja. komen er iets minder van dat soort grote films ja, uit. Dat is echt vanwege geld, gewoon de crisis. Simpel. Ja, dat is een simpele afweging. Uh, kijk, studio's willen gewoon winst maken. En als je een enorm risico neemt met een film die niemand kent... ...dan uh, ja, ja. neem je een enorm risico. Uh, en dat willen ze niet meer. En misschien ook omdat mensen wat minder naar de film gaan, zelf. Dus dan, ja... Nou, nee, dat valt op zich wel mee, volgens mij. Want alle records worden gebroken. De Avengers is binnen drie weken over de 1 miljard heen gegaan. Dus het volk ja. heeft juist behoefte aan brood en spelen in deze tijden <laughs> van crisis en ellende. Nou, laten wij kijken of het volk het volgende leuk vindt. Dat is inderdaad The Dark Knight Rises, deel 3 uit de Batman-serie van regisseur Christopher Nolan. Gotham is hashing, my to die. Dit klinkt uh, episch. Dit klinkt als dit mag ik niet missen. Jij ja, ziet nu uh, in de trailers zie je een soort scène waarin een heel voetbalstadion. Uh, de, de, de grond valt er onderweg en al die voetballers vallen in de aarde, zeg maar. In, de, in, de, in het grote gapende ah. gat. Ah. En het is The Dark Knight uh, deel 1, ja, of het was de vorige Dark Knight, met Heat Ledger in een, met een Oscar bekroonde rol als de joker. Ja, die nu uh, dood is. Die nu dood is inderdaad. En daar moeten we dan overheen kwalitatief gezien. En Christopher Nolan is wel een man die dat in zich heeft. Of het gaat lukken moeten we natuurlijk nog zien. Maar de eerste beelden en de eerste trailers... Uh, maken al een gekte los op, vooral internet bij de, bij de fans... die er niet om liegt. Maar ja, terwijl met Heath Ledger, die, die had zo'n briljante rol neergezet... daar werd toegezegd, hier komen we ze niet meer overheen... qua Batman-reeks. Maar wat jij nu ziet, denk je... nou? Nou, er is een nieuwe schurk. Uh, de Joker is uiteraard dood. Als hij het ledger ja. is dood, dus de Joker kan niet meer terugkomen. Uh, er is nu een nieuwe schurk, Bane, en die heeft ook geen gevoel. Hij is een terrorist zonder enig uh, uh, uh, ja, um, idealistisch oogmerk. Mm -hmm. uh, hij is uh, bijna onverstaanbaar. Hij heeft een soort masker op... waar hij door praat heel duister. En uh, Batman wordt ook uh, persona non grata verklaard in uh, Gotham City. Dus hij wordt zelf oh. een crimineel uh, of uitgeroepen tot crimineel... en toch blijft hij zijn nobele taak verrichten. D dit is de laatste in de reeks, hè? Kan het dat Batman doodgaat? Die optie zou er in theorie zijn, maar ik denk niet dat ze zo ver gaan. Want je kan zo altijd een reeks. Soms zijn ze dan ook weer niet. Nee, ik kan altijd een reeks op nieuwe reboot. Er is al met Spider-Man gebeurd. Er zijn er ook drie van gemaakt door Sam Raimi en uh, Toby Maguire in de hoofdrol. Ja. Hadden het allebei geen zin meer in. Dus er komt er een nieuwe regisseur, komt er een nieuwe Spider-Man. En tien jaar later, dus ook deze zomer, uh, begint er een nieuwe reeks Spider-Man die weer vervolgens aan begint. The Amazing Spider-Man. Ja, klopt. Uh, we gaan helemaal terug naar het begin. Dus uh, dat hij gebeten wordt oh. door een spin. En dat je ziet hoe hij uh, geworden is. Uh, het het arme en wees jongetje, dat nou ja, uh, heel zielig is. En een zwaar verleden met hem meedraagt. Oh, ja, nou. Laten we het hebben over een film waar ik veel meer op zit te wachten. Uh, namelijk, die tweede tip, 21 Jump Street. Hey, you wanna be friends? Yeah, I do. You're ready for a lifetime of being badasses? Oh, I am. Ja dat, nou ja, dat zegt mij nog niet zoveel. Maar 21 Jump Street... Robert, daar keek ik vanaf mijn dertiende of veertiende naar. Helemaal verliefd natuurlijk, zat de sop op, op Johnny Depp, zoals iedereen ongeveer. Lijkt het daar een beetje op? Gaat het daarover? Uh, ja en nee. Um, de 22 Jump Street is inderdaad een merknaam, net zoals die E-team. In de jaren tachtig keek iedereen naar ja, even, Alleen... even voor de duidelijkheid: oh, Johnny, Johnny Depp die ging natuurlijk als een soort uh, yeah, undercover politieagent. Infiltreerde die veel op scholen? Daar ging het vooral over. Ja, Het waren hele jonge agentjes die daar door konden gaan voor tieners. En dan moesten ze daar uh, drugs en vrouwenhandel en zo bestrijden. Dat was allemaal heel serieus. En Johnny Depp was toen nog niet bekend. Die is uh, als, een, als een komeet gegaan daarna. Die heeft op een gegeven moment toen dat ook gezegd. En is uh, een filmcarrière gaan uh, uh, uh, ja, opbouwen. Ja. Met veel succes. Hij, ja, hij is ontdekt daarin, toch? Dat is het begin Klopt inderdaad, dat was een grote doorbraakrol. Het ja. was het vooral een lekkere jongen, maar ja, daarna kon hij laten zien... dat hij echt kon acteren. Ja, halen. ik zag al dat het erin zat, hoor. Ja. Uiteraard zag je dat, Willemijn. Maar goed, lijkt het een beetje op de serie. De legendarische nee, dit is de zeg maar, andere aanpak, namelijk dat het uh, oude concept... Een, uh, ja, een, een soort nieuwe behandeling gekregen heeft. Uh, de serie wordt absoluut niet serieus genomen, totaal niet... Dus het is een soort, meer een soort parodie geworden bijna... met Channing Tatum, uh, nou ja, de mooie jonge rol... Uh, en Jonah Hill, hele komiek. Die oh. samen, uh, ja, de, de, de, de, de, de sergeant van hun zegt het ook al... hoe kunnen ze nou in godsnaam weer zo'n oud-concept uit de jaren 80 opdissen... want ook de politie is namelijk, uh, totaal, uh, heeft namelijk totaal geen nieuwe ideeën meer. Maar ook zij worden dus op een middelbare school neergezet. Het zijn enorme stuntels die alles werkelijk waar fout doen... en die chemie tussen die twee werkt enorm goed eigenlijk. Het is echt een van de grappigste films van deze zomer. Het is gewoon een comedy geworden. Het is eigenlijk ja. gewoon een comedy. Er is niks spannends aan, niks serieus aan... Ik bedoel, het gaat wel over drugs, maar ja, dat is een beetje bijzaak. En vooral Channing Tatum schijnt een, blijkt, blijkt een enorm goed komisch talent te zijn. Had niemand verwacht eigenlijk. Hij trekt zijn shirt niet uit in deze film. Unicum. Heel bijzonder. Waar is hij uit? Channing Tatum. Dat is, die, is een hele mooie jongen. Ja, hij ik, ook in... ik heb hem even gegoogeld, maar ik herken hem niet zo snel. Echt niet? Nee. Waar is hij van? Hij speelde uh, in, in heel veel films waarin hij een mooie jongen speelde. Ja, god. Uh, <laughs> okay, goed. Nou, ja. Ik had het ook geen titels noemen, maar het is een fotomodel geweest in elk geval. En hij op, nee. op zich nu als, als, echt als karakteracteur bijna. Dus dat is dan de comedy van deze zomer. En dan nog een derde tip, uh, die het, uh, deed het heel goed in Cannes. Hè? The Angels Share, de nieuwe film van de Brit Ken Loog. Die maakt meestal van die hele zware drama's. Die maakt wel zware dames, maar dit is, dit is een comedy die hij gemaakt heeft. En in Cannes was het eigenlijk een van de leukere films in de competitie. Want dan zie je allemaal hele zware films over alcoholisme... en zelfmoord en relatieproblemen. En dit is een film die ook een zwaar onderwerp aansnijdt... namelijk de werkeloosheid in Engeland. Meer dan 1 miljoen eh, jongere werklozen van 20. Dat is best heel heftig. Alleen Ken Loach weet daar een, een ontzettend leuke draai aan te geven. Er worden vier werkstraffers gevolgd die geen baan hebben... die eigenlijk op het rechte pad willen blijven... maar dan een buitenkantje krijgen door een uh, whisky destilleerderij te overvallen. Die hebben een uh, vat whisky gevolgd. Van, van 3 miljoen pond ongeveer. En zij gaan een briljant plan ont ontwikkelen om die whisky te jatten. En het is zo'n vrolijke, fijne, feel-good film. Je kan het bijna vergelijken met Little Miss Sunshine. Verkeerde mis vergelijken, ah, maar qua gevoel, qua gevoel wel serieuze thema's. Maar toch kan de hele zaal de kaart om lachen. En dat kan wel eens een heel groot hitje in het Arthard-circuit gaan worden, die film. De tips dus van Robert Blokland deze zomer. The Angels Share, 21 Jump Street en um, The Dark Knight Rises, deel 3... uit de webman serie van Christopher Nolan. Heb ik het zo goed samengevat? Absoluut. God, dankjewel, Robert. Graag gedaan, Sterkte met het EK en zo. En met tennis. Ik kom er vast wel doorheen. God. Het is maandag. We gaan meteen door. En dan rijdt onze Joris altijd zijn Gelukkig. uit. Als je uit. aan komt rijden, dan heb je niet het idee... dat je naar het op één na grootste restaurant van Amsterdam gaat. Het, uh, het ligt hier in een oud haafgebied aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Grote silo's, het gras staat hoog. Maar twee mannen uit Den Haag hebben het hier aangedurfd... om een loods om te bouwen tot een mega-restaurant. En vandaag is de opening van de Harbor Club. En het is bommetje vol. Veel mannen hier, nonchalant met colby en spijkerbroek. En heel veel mooie vrouwen. Hele hoge hakken. En ik ga ze op zoek naar een van de twee eigenaren om hem het geluksdubbeltje te geven. Want om zoiets op te zetten in tijden van crisis, getuigt toch wel van lef. John de Jong, eigenaar van de Harbor Club, Dit restaurant, het is heel on-Nederlands. Ja, wat we ermee willen is dat we uh, vier jaar geleden in Scheveningen begonnen zijn met een concept te bouwen. Wat we dachten van joh, daar zit potentie in. Toen zijn we naar Rotterdam gegaan en dachten we, ja, toch een andere stad als Hagenaar in Rotterdam. Nou, daar uh, zijn we ook geaccepteerd. En ja, nu uh, de hoofdstad dus uh, ja, dan moet je ook uitpakken. En daarom hebben we 2000 vierkante meter uh, ingevuld. Op wat voor publiek mik je? Op de Gordon's? Op de Rafael van de Vaarts? Ja, we zijn, uh, we zijn een restaurant die uh, ja, voor iedereen wat wil heeft. Maar we gokken natuurlijk op de zakelijke markt. Maar hoe kom je er nou bij om hier in zo'n havengebiedje... waar helemaal niks was, maar volgens mij illegale feesten werden gegeven in het verleden... om hier zoiets zo iets neer te zetten? Nou ja, als je natuurlijk uh, graag in Amsterdam wil zitten en je wil nog... Uh, uh, deze vierkante meter zwaar maken als horecabedrijf, dan uh, gaat dat niet lukken in een hartje centrum. Eén, heb je daar de verkeergelegenheid niet. Twee, de vierkante meters zijn natuurlijk stukken duurder. Dan heb je al een groot probleem eigenlijk. Want dan kan je met een horeca niet terugverdienen. verdienen. Lijkt ja. bijna een reclamespot, hè? Die wel ja. maken zijn. Ja, ja. Mag het eigenlijk helemaal niet. Maar hoe kom je erbij in tijden van crisis om zoiets op te gaan zetten? De crisis is één. Maar als iedereen in de crisis gaat denken dat er niks meer mogelijk is. dan gaan we niet de goede kant op met z'n allen, denk ik. John, ik kom zo meteen even bij je terug. Ik ga eerst even in de zaak wandelen, want uh, je krijgt zo meteen al wat van me. Maar eerst even met de gasten praten. Goed gelet. Dit is echt on-Nederlands, zo'n beetje, zo'n toko als dit. Nou, wat ik leuk vind, in het buitenland vaak, is dat je als je eh, ergens komt, heb je altijd een gemixt publiek. Als je Amsterdam komt en je wil eh, vrijdag, zaterdag uit, dan ja, zitten er bijna alleen maar 18-jarigen tot en met 22-jarigen zitten in de stad. Nou, daar hoef ik niet tussen te zitten. Er zitten allemaal vrienden, allemaal hun zonen. Er zitten allemaal... Maar daar heb ik niks te zoeken. Maar er is in principe, voor daarboven, is er niet veel. Ik heb een die is 25 en die vindt het al niet eens meer leuk. Ja. Dus, kun je nagaan. dus daarvoor is dit gewoon toch weer leuk dat er werd gedaan. Worden. Beetje voor de jetset, toch? Want daar, daar, daar geef ik niks om. Dat gaat mij nee. niet noemen, nee. Vaak niet eens leuk wel, ook. Het wordt wel Vaak gezegd niet. de mensen uit Gooi, Amsterdam, de voetballers. Nee, nou, dan vind ik het al niet meer leuk. Nee? Nee, Nee, is niks voor mij. Ik wil gewoon lekker gemixt publiek hebben. Van alle leeftijden die hier naartoe komen en die gewoon gezellige avond hebben, dan vind ik het leuk. Jij gaat hier elke week eten en dansen? Ja, dat ook niet. Ik heb ook geen tijd om elke week uit te gaan. Nee? Nee, ik ben heel vaak weg, jongen. Je moet ik werken gaat voetballers zo vrije nee, tijd nee, al of ex-voetballers? Nee, ja, je moet in moet blijven roken. Is dat zo? <laughs> Altijd. Ah, je hebt niet lange schaap zo betrokken. Maar ik vind het leuk. Ik vind het ook ja. leuk om te werken. Ik vind het leuk om dat te doen. Ja. Dus ik ben wel. Uh, ja, nee, ik ga niet elke week uit. Veel plezier. Dank je wel. Sean de Jong die met natuurlijk enorm grote cadeaus binnen, maar op maandag deel ik altijd mijn geluksdubbeltje aan iemand uit. Nou ja. En omdat jullie het lef hebben gehad om zo'n enorme tent neer te zetten in Amsterdam, aan de buitenkant, geef ik mijn geluksdubbeltje aan, een zilver geluksdubbeltje. Ik, ik moet eerlijk zeggen, een mooie cadeau kan je niet van iemand krijgen. Het is klein hè? Nee, maar het gaat niet om het kleine, het gaat om iemand je geluk wenst. Ja, en geluk, dat betekent eigenlijk uh, ja, het meeste toch? Een ja, beter top. cadeau kan je niet krijgen, dus hartstikke bedankt. Hartstikke leuk. En ik zou zeggen, Willemijn, als je tijd hebt, het is toch maandagavond. Er is een heleboel te zien. Kom gewoon ook even hier naartoe. En ja, en onze Aranska die kan dat geluksdubbeltje ook wel gebruiken. Ja, nou ja, hij komt net, uh, kom net te laat. Wat gelukkig dubbeltjes heeft uh, verloren. De vierde ronde op Roland Garros is het eindstation voor uh, Arantz Rus, Die eigenlijk moet je constateren mm, ja, de hele wedstrijd niet echt lekker heeft gespeeld. Kanepi uh, uh, maakte ook fouten. Daardoor leek het alsof Rus meekomt. Maar de derde set 6-0 in het voordeel van Kaja Kanepi. Rus die, die beent werkelijk van de baan op zal teleurgesteld zijn. Ze Zij heeft een goed toernooi gespeeld. Mag trots zijn. De vierde ronde is haar eindstation. Oh, Luc zit ook nog met tranen in zijn ogen. Ah, Zonde. Oh, toch? Leuk, kom maar goed hoor. Zaterdag En. en.